12 uur. Dit is Radio 1 het Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, we bellen even met Hans Goedkoop. Hij is presentator van Andere Tijden. En dat programma viert zondag de 500ste uitzending. Verder Mediaforum met Annette Biersel en Peter van der Meers. En nu het NOS Journaal, Hier is Mark Visser. Goedemiddag, minister Timmermans gaat uit van een gewone inbraak. Consumenten positiever gestemd. En Saoedi's weigeren zetel in Veiligheidsraad. Het weer, wolkenvelden en af en toe zon. In het zuiden en westen is er kans op motregen. Bij weinig wind wordt het 13 tot 16 graden. Ook morgen is het vaak droog en schijnt af en toe de zon. 14 tot 19 graden wordt het dan. Later op de dag is een bui mogelijk. De aandacht van minister Timmermans van Buitenlandse Zaken... gaat de laatste tijd veel uit naar Rusland. Na incidenten met een schip van Greenpeace... een Russische diplomaat die in Den Haag is opgepakt... en een Nederlandse diplomaat die in Moskou in elkaar is geslagen... volgde gisteravond een nieuw hoofdstuk. Een inbraak in Den Haag in een woning... die wordt beheerd door de Russische ambassade. Verslaggever Vincent Rietbergen in gesprek met de minister. Hoe kijkt u nou naar het incident van gisteravond in de Banstraat? Nou, voor zover we nu weten is er gewoon een inbraak... En dus? En dus is het goed dat de politie meteen is opgetreden... dat ze heel goed samenwerken met de Russische ambassade... en ook met ons, eh, zodat we alles netjes eh, eh, onderzoeken. Ja, wat dacht u nou gisteravond, of vanochtend vroeg? Eh, een aantal krachttermen? Gisteravond dacht ik echt van nee, hè... Ja. Houdt het dan nooit op? Ja, zoiets. Uh, ik bedoel, het, het is waarschijnlijk allemaal toeval. Maar uh, ja, het is wel erg vervelend dat dit nu weer uh, gebeurt. Als er heel vaak heel veel toevallige dingen gebeuren... dan wordt het op, op een gegeven moment minder toevallig. Dat kan, die uh, analyse kan ik mij uh, voorstellen. Maar met dit geval denk ik toch... Uh, wie heeft hier in hemelsnaam belang bij niemand, denk ik. Dus, uh... In de Russische media staat dan wel weer... Hè, dat dan een, uh, ja, de Russische ambassade uh, in Nederland is geplunderd. Uh, ja... Uh, ik heb het gezien in het Russisch. Uh, het is weer iets staat er niet zo. Uh, maar het wordt altijd weer wat sterker aangezet in de Russische media. En na een tijdje kalmeert dat weer. Die ervaring heb ik de afgelopen twee weken wel, uh, wel opgedaan. Ja. Maakt dat het niet extra ingewikkeld? Ja, het is ingewikkeld. Ja, zonder meer. Hebt u al contact gehad uh, over deze zaak met Rusland? Nee, ik heb alleen meteen uh, gezegd uh, dat ik het betreur. Dat is ook opgepikt in Rusland en ik neem aan dat we daar nog contact over zullen hebben vandaag of in de loop van de komende dagen. Het wordt heel netjes en grondig onderzocht. Daarom wordt er ook zeg maar, grondig onderzoek gedaan wat misschien bij een normale inbraak wat minder grondig zou hoeven te gebeuren. Uh, dus we doen er alles aan om ervoor te zorgen dat hier geen misverstanden over ontstaan. Wanneer verwacht u nou eigenlijk dat er een onderzoek vanuit het uh, Russische kamp komt... dat u berichten krijgt over wat er de afgelopen dagen is gebeurd? Nou, ze hebben vandaag uh, aan ons gevraagd, uh, formeel uh, werken jullie mee aan het uh, onderzoek? Uh, daar zullen wij vandaag ook formeel ja op zeggen. En dan uh, begint het en dan uh, hoop ik uh, snel uh, meer uh, duidelijkheid te hebben. En snel is een week of twee? Zoiets, ja. Okay. ja. Vincent Rietbergen in gesprek met minister Timmermans. We zijn minder somber geworden over de economie... zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Consumentenvertrouwen staat nu op het hoogste punt in twee jaar. Er zijn nog altijd meer consumenten negatief over de economie dan positief... maar het aantal pessimisten neemt af. De koopbereidheid onder consumenten neemt toe... ze vinden het een beter moment om grote aankopen te doen... zoals een wasmachine of een televisie. De gemeente Almere wil aparte wijken gaan bouwen voor mensen die ernstige overlast veroorzaken in huurwoningen. Het is een gezamenlijk initiatief met de woningcorporaties in Almere. Burgemeester Annemarie Jorzema. Ik heb van de week met de corporaties gesproken. en De corporaties zijn zelf al eerder bezig geweest. om ook te kijken of ze op, zoals ik dat dan maar noem, een rafelrandje. maar ergens waar ze mensen geen overlast kunnen veroorzaken aan andere mensen om daar een aantal woningen te plaatsen voor ernstige overlastveroorzakers. De corporaties willen dat nog steeds. Wij willen het ook heel graag. Dus mij dunkt dat we met gezamenlijke inspanning... toch een plekje zouden moeten kunnen vinden waar dat kan. Volgens Joris Ma komt het geregeld voor... dat burgers hevige overlast veroorzaken. Soms is het dag en nacht muziek keihard aan. Soms is het gewoon met deuren smijten en altijd tekeer gaan. Soms is het echt terroriseren, waar je ook tot bedreigingen toe uh, gebeurt. Ik ken mensen die verhuisd zijn. Dat vind ik dus echt de wereld op z'n kop. Ja, en de bewoners die dat dan doen... Die zijn niet zo makkelijk aan te pakken door de politie, zegt Jorisma. Nee, heel vaak gaat het niet over strafbare zaken. Uh, woonoverlast is heel vaak gebaseerd op, ja, op ernstig treiteren. Je moet wel dossier opbouwen van aangiftes en van meldingen. Maar als ja, mensen niet iets doen wat strafbaar is, ja, dan veroordeel je ze dus ook niet. Maar als er heel vaak overlast is, kun je natuurlijk wel op deze manier iets doen. En de corporatie kan daar zeker iets doen. Bij koophuis is het nog een tikje ingewikkelder. En ook daar komt het voor. Joris Maak kan nog niet aangeven om hoeveel mensen het gaat. De gemeente is samen met de woningcorporaties aan het kijken... wat een geschikte locatie in Almere is voor de huurwoningen. De gemeente speelde een paar jaar geleden ook al met dit idee... maar dat ging toen niet door wegens gebrek aan geld. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser.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 Saudi-Arabië heeft zijn zetel in de VN-veiligheidsraad afgewezen. Het land werd gisteren gekozen als tijdelijk lid van de raad. Vlak na de verkiezing sprak de Saoedische VN-ambassadeur... nog van een historische prestatie, correspondent Sander van Hoorn. Sander, waarom zien ze er nu ineens vanaf? Ze waren zo blij, leek het. Uh, zo leek het, maar het statement wat ze willen, ma willen maken is heel duidelijk. Uh, zij zien niets in de VN-veiligheidsraad als brenger van de wereldvrede. Het heeft alles te maken met Syrië. Uh, daar, zegt Saoedi-Arabië, uh, is de VN niet gebleken effectief te zijn. Het heeft natuurlijk alles te maken met dat veto... wat steeds door Rusland uit wordt gesproken. Als het aan Saoedi-Arabië ligt, had de VN-veiligheidsraad... al lang actie ondernomen tegen de regering in Damascus, tegen het regime van uh, Bashar al-Assad. En dat ze dat niet doen... Uh, dat stemt tot uh, boosheid in Saoedi-Arabië. En zeggen ze, wij kunnen daar vanuit de VN-veiligheidsraad te weinig aan veranderen. En dus zien we er vanaf. Dat is opmerkelijk, want de meeste landen die willen juist heel graag aan die tafel ja. zitten. Um, wat moet er nu gebeuren voordat ze dan wel plaats nemen? Want het is eigenlijk pas uh, voor begin volgend jaar hè, dat ze dan echt uh, plaats moeten nemen in januari. Ja, er zitten 15 landen in de VN-veiligheidsraad. Nou ja, die vijf permanente leden die elk vetorecht hebben. Ja, dat, dat is duidelijk. Uh, Amerika en Rusland die uh, steggelen daar de hele tijd over wat er met Syrië moet gebeuren. De tien andere leden die uh, roeleren. En dat gebeurt niet per land, maar dat gebeurt per regio eigenlijk. En in de regio waar saudi arabië toe behoort, waren zij dus gekozen. Ik neem aan dat er nu uit die regio een ander land uh, gekozen wordt. Maar het, het past natuurlijk wel in een discussie... die al breder en langer gevoerd wordt over het nut van de VN in het algemeen... bij uh, het, het oplossen van dit soort conflicten. En dan van de VN-veiligheidsraad in het bijzondere discussie... die ook wel in Nederland uh, gevoerd wordt en die heel veel te maken heeft met Syrië... waar die padstelling tussen... Amerika en Rusland heel erg duidelijk wordt. Maar eigenlijk al veel langer, want ook rond Israël en Palestina... Eh, hoor je natuurlijk heel veel kritiek op de VN-veiligheidsraad. Daar is het, het Amerikaanse veto wat resoluties tegenhoudt. Ja, dat vetorecht van de permanente leden is eigenlijk een continue bron van discussie. Maar bij mijn weten is het nog niet eerder gebeurd... dat een land zo principieel daar stelling tegen heeft genomen. En heeft de VN daar dan ook op gereageerd? Nee, het is op dit moment twaalf uh, uur bij jullie. En in Riyadh in Soed-Arabië is het alweer wat later op de middag. De werkdag in New York, waar de VN-veiligheidsraad zit, moet nog beginnen. Dus ik verwacht dat zodra daar de kantoren open gaan, de reacties ook zullen loskomen. Dankjewel, Sander. Correspondent Sander Van Hoorn. De vroegere Oekraïense premier en revolutieleider Julia Timoshenko... wordt zeer waarschijnlijk overgebracht naar Duitsland. President Janukovic tekent op korte termijn een wet die dat mogelijk maakt. Timoshenko zit nu nog een celstraf van zeven jaar uit. Haar gezondheid is de laatste jaren verslechterd. De politica leidt onder meer aan een hernia. Artsen van een ziekenhuis in Berlijn, die Timoshenko al vaker hebben onderzocht... zijn bereid haar te behandelen. De Duitse regering steunt dat plan. De Europese Unie wil dat Timoshenko wordt vrijgelaten. Dan heeft het lot van de politica verbonden aan een vrijhandelsverdrag met Oekraïne. En dat moet eind volgende maand worden getekend. In het noorden van India beginnen archeologen vandaag aan een zoektocht... naar een verborgen schat onder een oud paleis. Ze doen dat op basis van een droom die een hindoe-heilige onlangs heeft gehad. De heilige zegt in een droom te hebben vernomen... dat er onder het paleis duizend ton aan goud en juwelen ligt verborgen. Uit metingen bleek afgelopen weekend dat op 20 meter diepte zware metalen liggen. Maar welke is nog onduidelijk? Sport. Duitse bondscoach Joachim Leu gaat langer bij de nationale ploeg van Duitsland werken. Leu verlengt zijn contract tot en met het EK van 2016. Na afloop van dat toernooi is hij dan tien jaar in dienst bij die Mannschaft. Beste prestatie tot nu toe is natuurlijk het bereiken van de finale van het Europees kampioenschap in 2008. Bij het WK 2010 en het EK 2012 haalden de Duitsers de halve finale. Herakles Almelo moet het voorlopig stellen zonder Milano Koenders. De verdediger heeft tijdens de training een scheurtje in de binnenste band van zijn rechterknie knie opgelopen. Koenders speelde het seizoen in alle wedstrijden, alle negen voor Herakles. Oud wielrenner Erik van der Aarde is woensdagavond getroffen door een hartaanval. Van der Aarde is inmiddels geopereerd en zijn situatie is stabiel. De Belg won in 1987 Parijs Roubaix en schreef vijf toeretappes op zijn naam. En tegenwoordig is hij in dienst bij de Lotto Belisol Ploeg. Zwemmen dan. Ranomi kromo Femke Heemskerk en Inge Dekker... hebben de finale van de 100 meter vrije slag bereikt... bij de wereldbekerwedstrijden Korte Baan in Dubai. kromo deed dat in de snelste tijd. Op de 50 meter schoolslag kwalificeerde Monique Nijhuis zich voor de finale. En Sebastiaan Verschuren gaat naar de eindstrijd van de 200 meter vrije slag. Verkeersinformatie. Dennis, mooi, het is vrijdagmiddag. Dat betekent altijd een iets eerdere, vroegere spits voor de avond. Ja, dat klopt, Mark. Er staan al twee files. Op de A15 vanuit Eurobord naar Rotterdam staat voor de Botlektunnel drie kilometer. Dat komt door een kapotte vrachtwagen, daarom zijn de twee rijstroken dicht. En er staat een kapotte bus bij Utrecht op de A27 richting Gorkum. Voor het knooppunt Rijnsweert. 2 twee kilometer. Ze zijn de bus nu aan het bergen en dus is daar de rechte rijstrook afgesloten. Nog een keer de hoofdpunten. Timmermans betreurt inbraak... maar gaat uit van een gewone inbraak. Consumenten positiever gestemd en Saoedis weigeren zetel in veiligheidsraad. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Straks lunch met Jurgen van den Berg. De Toyota Auris TS heeft een netto-bijtelling van maar 123 euro per maand. En voor maar 9 euro extra is de Auris TS er als hybrid lease-uitvoering.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 Het is Radio 1. En CRV Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, hoe is het eigenlijk met de eerste Big Brother Baby? Straks een historisch fragment en we bellen ook even met moeder Tanja... in het mediaforum, correspondent voor Duitse media in Nederland... Annette Bierschel en de hoofdredacteur van NRC Handelsblad, Peter van der Meers. En het gaat onder meer over het onderzoekje naar de meest ijdele econoom. Op de eerste plaats staat Zweden van Wijnbergen... vast en zeker omdat hij in de zeer complexe financieel-economische wereld... heel duidelijk ziet waar het probleem zit. Het probleem ja, mensen inziens is eigenlijk heel erg duidelijk. Um, we hebben namelijk weliswaar relatief hoge belastingen... maar we hebben enorme gaten in de belastinggrondslag. Wij geven iets van, afhankelijk van de rentelstand, tussen 10 en 15 miljard per jaar subsidie aan huiseigenaren. Is 96 punten genoeg om weekwinnaar van de Nationale Nieuwsquiz te worden? De laatste die het strijdperk betreedt is Gerdien Verhagen... en die komt uit Nijmegen. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het media nieuws. In Nederland en Vlaanderen zijn 1.060.000 Twitteraars actief. Dat heeft het onderzoeksbureau PeerReach berekend. Daarmee staan de Nederlandstalige Twitteraars op de 15e plaats in absolute getallen in de wereld. De term actief houdt in dat een gebruiker minimaal 1 maal per maand een tweet uitstuurt. In totaal zijn er in Nederland en Vlaanderen volgens PeerReach zo'n 5 miljoen accounts aangemaakt. Met 53 procent zijn vrouwen iets actiever dan mannen. En verder valt op dat 64 procent van de Twittergebruikers tiener is. Luisteraars die vandaag naar Sublime FM luisteren... zullen iets opvallends horen, of beter gezegd niet horen. Want de zender zendt geen commercials uit. Ze noemen het Fresh Friday. Het idee is ontstaan vanuit de samenwerking tussen Sublime FM en AFAS Software... Vanaf deze maand organiseren ze elke derde vrijdag van de maand een ronde tafeldiscussie. Onder meer ondernemers, sporters, denkers en vernieuwers schuiven aan... om te praten over maatschappelijk relevante thema's die ook het bedrijfsleven raken. Volgens presentator Bas Westerweel zijn er een heleboel andere manieren... om een boodschap bij de doelgroep onder de aandacht te brengen op een commerciële zender. Vanaf vandaag de koop het boek Taalfoutjes, en dat schrijf je dan met een V... Met daarin verzameling van hilarische taalmissers die eerder op de populaire Facebook-site met dezelfde naam te zien waren. Op de site kunnen Facebook-gebruikers foto's plaatsen van teksten waar een grote of een grappige fout in staat. Niet minder dan 236.000 mensen hebben de site geliked. In het boek is er ook aandacht voor de verschillen tussen de Nederlandse en Vlaamse taal... en staat een verzameling van de grootste taalergernissen van de fans van deze site. Het is tijd voor een feestje bij Andere Tijden. Komende zondag wordt de 500ste aflevering uitgezonden. 13,5 jaar geleden was het geschiedenisprogramma voor het eerst te zien. De toen piepjonge presentator Hans Goedkoop was er dus in 1999 ook al bij. En dat is hij nog steeds. En hij is nu aan de telefoon, Hans. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Was ik toch ook al 36, 37 hoor, bij de eerste aflevering? Oh, je zag er gewoon al heel piepjong uit. Dank je, dat zou ik even horen. En nog steeds? <laughs> Dank je, <Haan laughs> um, aan je lippen. Ik zou denken, ze gaan komende zondag terug naar de eerste Andere Tijden. Heel eventjes, ja. Ik geloof 15 seconden. In de eerste aflevering zat een korte geloofsbelijdenis van wat we wilden gaan doen. Die blijkt nog altijd op te gaan en die hebben we even als een opmaatje gebruikt... naar het eigenlijke onderwerp van de uitzending. En wat is die geloofsbeleidenis? Uh, dat het uh, een programma is over een periode die geschiedenis wordt, namelijk de 20e eeuw. En een periode waarover bewegend beeld bestaat... Uh, zodat hij interessant is voor televisie. Ja, Maar 500 afleveringen, het is niet voor jullie een reden om een hele speciale uh, aflevering te maken komende zondag, want het is gewoon een van de velen die altijd uh, overigens prima zijn. Daar gaat het helemaal niet om, maar waar gaat het zondag over? Het gaat over uh, het jubileum van ons koninkrijk. Het bestaat binnenkort 200 jaar en uh, in 1963 was er een vorige viering, 150 jaar. Nou, wij gaan nu weer vieren en wij gaan... Terugkijken hoe we dat in 63 deden en uh, wat dat twee gebracht. Ja. Welke aflevering is jou het meest bijgebleven van die 500? Oh, van welke van uw kinderen houdt u het meest? Uh, nou, laten we er eens eentje uithalen. Wat ik altijd een hele leuke vond, was uh, eentje over Duitse soldaten in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er stond wat beeld van. We hadden waar die mensen gevonden. We dachten, nou benieuwd, hoe kijken ze naar ons land? Uh, wij waren er eigenlijk heel blanco aan begonnen en dat is eigenlijk een vrij verwoestende uitzending geworden. Want wat zeggen die mensen nou? Het was eigenlijk zo gezellig in Nederland, want die medelen waren zo net. En, uh, en je hoeft helemaal geen wapens te dragen in Nederland. Nou kortom, wij denken in Nederland toch, wij waren in het verzet. Wij probeerden een bedreiging te vormen voor die Duitsers. Ze hebben daar niets van gemerkt. Nee, nee ja dat is gewoon een heel pijnlijk beeld voor uh, pijnlijk voor ons gangbare beeld van de oorlog. Hey, en, en andere tijden blijft neem ik aan toch gewoon bestaan hè? dat mag ik hopen ja kijk uh, het is altijd crisis in Hilversum dat weet je zelf ook uh, ik loop hier nu dertien half jaar rond dus dertien half de crisis maar wij mogen nog steeds door en ik uh, hoop erg dat dat zo blijft. en jullie zijn bezig met twee series begreep ik? Ja, we hebben er al een paar gemaakt over de oorlog, slavernij, euh, de Gouden Eeuw. En er zijn er twee in de... Nou, eentje is al echt in de maak. Die heet Na de Bevrijding en gaat over de periode 1945-50. En je zou denken, wij zijn bevrijd, wij zijn helemaal blij. Maar niet dus. Een hele moeilijke periode waar eigenlijk vrij weinig aandacht voor is verder. Oh, Oké, okay, maar daar wordt al druk aan gewerkt. En die tweede... Ja. Die tweede, dat mag ik geloof ik nog niet helemaal zeggen. Daar zit ik zelf uh, middenin. Ja, mag um, wel hoor. Maar we. de, de, de kern is: wij gaan heel moedig uh, voorwaarts. Crisis of geen crisis, ons afdelingtje is uh, vitaler dan ooit. Uh, Oké. Okay. Uh, um, uh, uh, en uh, ik las iets over een bijzondere app. Wat, wat, wat kunnen we daarmee? Ja, wij hebben dus een backlist als dat in goed Nederlands heet, van zo'n 500 uitzendingen. En uh, het zou zo mooi zijn om daar nieuwe dingen mee te doen. En we hebben nu een kaart van Nederland gemaakt. En daarop kun je uh, klikken en dan vind je uitzendingen uh, in een app... Uh, die spelen op die plek. Dus je kunt, uh, als je ergens bent, kun je via andere tijden kijken... wat is daar nou vroeger gebeurd? En dan duik je in een oude aflevering van ons. Kijk aan. En er zijn nog plannen met schooltv tot besluit? Ja, eh, ook om dezelfde reden. Hè. Je wilt eh, je wilt oude werk eh, in leven houden. Eh, Schooltelevisie maakt eh, ingekorte versies van onze afleveringen en gaat er vier maken in september. Helemaal opgebouwd uit oud materiaal van andere tijden. Kijk aan. Kortom, genoeg te doen rondom dat programma. Eerst maar eens komende zondag, want dan is dus de 500ste aflevering gepresenteerd door Hans Goedkoop. Dank dat je even in de telefoon kwam. Heel graag, dank je. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles naar blokken. Het mediaarchief. Er is er eenjarig hoera hoera en dat is de eerste Big Brother baby. Precies acht jaar geleden werd Jocelyn Savannah in het Big Brother huis geboren... om 16 over 11 s ochtends. Dochter van Tanja die zwanger aan dat Big Brother avontuur begon levert een hoop publiciteit en commotie op. We hebben er zelfs nog een stand.nl over gemaakt in die tijd. De arbeidsinspectie stelde een onderzoek in, want kon dat eigenlijk wel? Een baby geboren laten worden in een tv-studio. Hummy van der Tonnenkreek was de hoofdredacteur van Big Brother... en vertelde die 18e oktober 2005 was het... in Barentefendorp vol trots over deze baby. Kijk eens, kijk eens, ogen Kijk eens. Otsa. Kijnaar. Wat is dit voor ongeheid? Nou. Je hebt het ethisch gefilmd? Zeker. Bewust ook? Ja. Om het niet uh, ranzig te maken? Het punt namelijk is, Big Brother is natuurlijk een aanmerking. Het streeft niet aan ranzigheid. Bovendien werk ik. De geboorte van een baby is een feest. Ja. De eerste baby ter wereld in het Big Brother huis moet een dubbel feestje zijn voor mijn gevoel. En waarom zou een begevalling niet gewoon netjes doen? Ja. Hoe gelukkig bent u? Buitengemeen gelukkig. Want u begrijpt natuurlijk wel, er had ook nog wel wat mis kunnen gaan. Hè? Dus je ja. zit toch even met ingehouden adem te wachten. Wat eruit komt, is dat gaaf? Is het gezond? Gaat het goed? Ze is niet eens ingescheurd. Gefeliciteerd. Lang hebben de makers van Big Brother niet kunnen genieten van Tanja en haar dochter. Een week na de bevalling namelijk verliet zij het huis. En dat kwam onder meer doordat de arbeidsinspectie vond dat de baby maar een keer of acht in beeld mocht. En de vraag is natuurlijk, uh, hoe gaat het dan nu met bijvoorbeeld Tanja? En die is nu aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, gefeliciteerd, want je dochter is dus jarig vandaag. Ja, dank u. Ho hoe gaat het met haar? Uh, met Dossie gaat het wel goed. Ze wordt niet nagewezen over straat, van dat is de eerste Big, Big, Big Brother baby. Uh, nee, ik, ik ben wel eens aangesproken, zeg maar. Maar uh, Jocelyn die, uh, heeft er geen last. De kinderen van haar leeftijd die waren toen ook net geboren. Dus... Ja, precies. Dus die weten het eigenlijk helemaal niet. Uh, nee. Weet, weet zij zelf dat ze een min of meer beroemde baby was? Uh, ja, ik heb Jocelyn wel alles verteld over Big Brother. Dan wel in kindertaal natuurlijk, dat het voor haar uh, begrijpelijk is. Maar... Uh... Ja, ze, ze weet eigenlijk alles. Ja, het is ethisch gefilmd, hoorden we net. Heeft ze die beelden wel eens teruggekeken? Ja, heel vaak. Ja, maar en... dat was ook een afspraak tussen mij en Big Brother... die we voor, uh, ja, voordat ik het huisje ging hadden gemaakt. Ja. En, en hoe reageert zij dan op die beelden? Uh, ja, ze vindt het mooi om te zien. Wel raar, natuurlijk. Dat, maar dat hebben we... Nou, volgens mij, vorig jaar heb ik het haar laten zien. ja. Dus, uh, ja, en dus nu, goed, nu weet ze dus dat ze even landelijk nieuws was. Uh, hoe gaat het met jou eigenlijk? Uh, ja, prima. Het gaat heel goed. Uh, druk bezig met, uh, met werken. Ik heb de uh, afgelopen drie jaar gestudeerd. En ja, voor de zomervakantie afgestudeerd. En nu een uh, drukke baan en moeder. Ja. Dus alles gaat goed. Ja. Heb jij er zelf veel last van gehad na die tijd? Ik bedoel, we hebben het fragment laten horen. Een week later ging je uit het huis. Ja. En dat had ook te maken met die beslissing van die arbeidsinspectie. Maar ja. er waren sowieso veel mensen in Nederland die daar een mening over hadden, hè? Ja, ik, ik heb er uh, in die zin geen last van gehad. Want uh, voordat je in het huis gaat, dan weet je natuurlijk... Hè, je hebt uh, positieve en negatieve reacties die je kan verwachten. En uh, ja, daar heb ik gewoon wel rekening mee gehouden. Maar het heeft mij niet... Uh, nee, ik vond het niet lastig. Uh. Nee, je bent niet bij de pakken neer gaan zitten in ieder geval? Nee, absoluut maar... niet. Het heeft mij juist sterker gemaakt. Kijk aan. En er was nog een dingetje, hè, want uh, Tanja... Uh, jij rookte gewoon terwijl je zwanger ja, was. dat klopt. doe ik nog steeds. <lacht> niet gestopt <lacht> nog intussen. Nee, ik heb mijn dochter beloofd dat ik uh, na mijn studie zou stoppen met roken, dus uh, daar ben ik mee bezig. Ik ben nu aan de e-sigaret, dus kijk of dat werkt. Hoe heet dat, de? Uh, Zo'n zo elektronisch oh. uh, sigaretje dan, dus uh, dan uh, kan je langzaam afbouwen. Ja, ja, ja, oké. Okay. En werkt dat, werkt dat een beetje? Ja, ik ben net weer, net weer begonnen. Uh, je blijft toch de echte sigaret missen, dat is heel raar, maar uh, ja. Vond je het leuk, hè? achteraf, uh, al die publiciteit eromheen, überhaupt het feit dat je in dat huis hebt gezeten? Ja, in het huis heb ik het niet zo heel erg meegekregen natuurlijk. En uh, toen ik uit het huis was, toen was het wel, uh, ja, het was hectisch. Maar uh, ik heb mij echt bewust uh, ja, een beetje teruggetrokken, omdat ik het gewoon belangrijk vond om ja, leren moeder te zijn. En uh, ja. mijn dochter uh, op te voeden, zeg maar, en groot te brengen. Dus ik heb mij uh, ja, na het huis, ik, ik heb wel wat dingetjes gedaan nog, uh, wat interviews, maar niet echt uh, heel veel. Nee. Want dat was ook niet iets wat, uh, nee, waarvoor ik het heb gedaan. Z zou je het opnieuw doen? Als ik weer in dezelfde situatie zou komen, dan zou ik het zeker weer opnieuw doen. Maar ja. ik verwacht niet dat me dat weer overkomt. <laughs> nee, <laughs> nou goed. Uh, plezierige verjaardag van, uh, vandaag uh, verder met ja. je dochter. En dank dat je even in de telefoon kwam. Ja, bedankt dat, uh, dat je wel Jo. Joop, hoi hoi. Oké, okay, hoi. Dit is Radio 1. Lunch. Het mediaforum. Dat doen we vandaag met Annette Bissel, die is correspondent voor Duitse Media in uh, Nederland. Hartelijk welkom en Peter van der Meers is de hoofdredacteur van NRC Handelsblad. Uh, de reclamespot van de donorweek Moed van de buis. Uh, in deze spot haalt een triatleet met een donorhart. Halsbrekende toer uit. Rent onder meer door, terwijl de spoorbomen voor de aanstormende trein net dicht gaan. En precies dat fragment zorgde voor een klacht bij de reclamecodecommissie. En nu is de commercial dus van de buis gehaald. Omdat het in strijd is met de goede smaak. En nodeloos kwetsend, zegt die reclamecodecommissie. Arnett, ben je het daarmee eens? Nee niet, ik moest nog net nadenken over het laatste interview van je had het eerste baby in de Big Brother huis en toen dacht ik wat er toen allemaal nou, mogelijk was, dus een bevalling te laten zien en, en zoiets en nu wordt iets uh, en trouwens een hele goede spot vind ik, ik vind hem heel sterk wordt dus uh, van de buis uh, gehaald uh, alleen omdat er een groep is um, uh, die zegt het zou kunnen uh, traumatisch zijn. Ik, maar ja, de machinisten ik niet zijn dat. He? Het zijn niet de minste. Die krijgen dus elke keer die mensen nou, voor de ja, trein. Ja, toen ik dat zag, dacht ik: nou ja, ik kan nu ook heel zeuren over details. Want het is namelijk een veiligheidsregel dat een trein niet met één seconde aankomt als de spoorbomen dichtgaan. Want er moet altijd een veiligheidsmarge zijn. Dat klopt dat ook is dus allemaal faul, euh, flauw, <laughs> want daar gaat het niet om. Nee. Het is gewoon een heel goed gemaakte spot. En de boodschap, ik denk iedereen wordt hier absoluut duidelijk... dat, uh, uh, uh, ja, dat iemand in staat is dat te doen. En trouwens het laatste beeld van die spot... die, die twee juppen die daar aan de pilsje op een terrasje in Amsterdam-Zuid zitten... Uh, dat die dus ongezond uh, leven en uh, dus veel minder presteren... dat die opeens beseffen dat ze ja. eigenlijk helemaal niets maar voor kort, de gezondheid kortom Jij zegt dan. dat het gewoon een goede spot is en die hadden ja. het gewoon laten ja, moeten staan. Zeker. En, en de, laten we zeggen, hoe meer donoren je daarmee wint, dat, dat weegt uh, veel belangrijker... Op tegen de bezwaren van de machinisten. Ja, en ik, ik vraag me dan af hoe dat überhaupt werkt. Toen ik dat voor het eerst kritiek hoorde... dacht ik, dat is uh, typisch Nederlands. Uh, dat is weer een kleine belangengroep. Uh, en, uh, oh ja, die moeten we natuurlijk mee uh, in de boot krijgen. Gaan we dan de komende minuten meer, hoor. Dat is typisch Nederlands. We hebben hier een Belg aan tafel en een Duitser. <laughs> ja. Wat ik hoort ook. het hier op de publiek <laughs> omroep. Belgen ja, en Duitsers. Ja, nee, Europees, nou, maar, ja. Natuurlijk, ik, dacht, nee, ik ben helemaal eens uh, met wat, uh, wat jij zegt. Het is een geweldige spot... Uh, uh, het was een van de eerste keer dat ik dacht van... ...nou moet ik toch ook even niet naar die site gaan om uh, donor te worden. Dat was je wat, nog niet, Peter. Dat ben ik nog altijd niet. en <lacht> uh, uh, Moet ik nu inderdaad misschien als protest tegen het wegnemen van die spot uh, meteen worden. Het is zo'n goede spot en zoals heel veel van die spots zit daar een overdrijving in... ...en uh, zit daar die lekkere tegenstelling in. Dus het is gewoon een geweldige spot om donor te ja. worden. Uh, um, en dan denk ik van, uh, ook dit alweer van de buis halen... Uh, uh, ja, dan dan kan er op een bepaald moment niks meer. Nee, viel mij op, dat het ministerie zit eigenlijk achter en Schippers. De minister heeft zich ook van de week al achter die spot geschaad. Die zegt, nee, dat is gewoon een goed spotje... en het levert genoeg mensen op die zich melden. Dus dat is alleen maar goed. Ze waren nu wel heel snel op te zeggen, nou oké, dan halen we hem er wel af. Maar ja, dat is ook die extra publiciteit. Maar zijn we niet te kleinzerig geworden in heel veel van die dossiers? Nog eens, dit is een spot die overdrijving gebruikt... als een stijlmiddel om mensen aan te zetten om donor te worden omdat het nu eenmaal niet gaat, anno 2013, om uh, een uh, voorzitter van de donorvereniging op de buis te zetten en te zeggen, word alsjeblieft donor. Nee, we pakken die boodschap in op een lekkere uh, manier met een knipoog, met twee, drie knipoog. En als je over die brug in dat water gelaagd. Later, we, gelaagd uh, en dan is er inderdaad een belangenvereniging die roept. En dan zijn we heel snel om, om uh, dit weer van de buis te halen om te vermijden dat er ook maar een debat over is. En dat is toch zo jammer. En vooral ja. de redenering, hè? Nodeloos kwetsend. kwetsend ja. Toen denk ik, nou, ik kon me herinneren, er zijn ook in het verleden veel uh, protesten ook geweest, met name ook van vrouwen, hè, van, van sexist, tegen seksistische reclame. Ja. Oh, nou dan moeten ze maar niet zo zeuren, en dat is gewoon zo. En uh, nou, dat moest allemaal kunnen. En uh, ja, uh, in dit geval denk ik wel, uh, uh, zijn, is veel te snel gezegd, dan, dan krijg je op een ja. gegeven moment ook een inflatie van het begrip nodeloos kwetsend. Hm. Oké, okay, dat, dat is ook nog eens een keer zo. En trouwens, die is nog te zien op YouTube, heb ik begrepen. Ja, precies. En, en, en, de week, de week is bijna voorbij ook. Dus ja. ze kunnen natuurlijk nu ook makkelijk zeggen... Nou, goed, we hem er wel af dan zijn we af van de gezeur. We gaan zo meteen doorpraten over een andere zaak uit de media... na het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Hier is Mark Visser. Saudi-Arabië weigert zitting te nemen in de VN-veiligheidsraad. Volgens het land is de Veiligheidsraad niet in staat om oorlogen en conflicten op te lossen. Als voorbeeld noemt het ministerie van Buitenlandse Zaken het Palestijns conflict en de burgeroorlog in Syrië. In de verklaring zegt het ministerie dat president Assad in Syrië ongestoord zijn gang kan gaan, mede omdat de Veiligheidsraad geen sancties oplegt. Het openbaar ministerie eist 21 maanden cel en een boete van 150.000 euro tegen de 75-jarige ex-directrice van een Haagse abortuskliniek. De vrouw en een voormalig medewerker van de abortuskliniek staan voor de rechter op verdenking van zorgfraude voor een bedrag van 950.000 euro. Het onderzoek van de FIOD blijkt dat de kliniek tussen 2007 en 2009 meer abortussen declareerde bij het college voor zorgverzekeringen dan ze uitvoerde. En Franse ambtenaren mogen geen homohuwelijken meer weigeren. Sinds de invoering van het homohuwelijk in Frankrijk in mei van dit jaar... probeerden sommige burgemeesters onder het sluiten van een homohuwelijk te komen... door zich te beroepen op gewetensbezwaren. Ze lieten het huwelijk dan bijvoorbeeld sluiten door een andere ambtenaar. Maar dat mag dus nu niet meer. Tot zover het belangrijkste nieuws. Nou, HWB Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Bij Amsterdam staat er file op de A10. Vanaf de A10 Noord richting de A10 West voor de Koentunnel 2 kilometer. En een kapotte auto op de A13 richting Rotterdam. Voor het Kleinpolderplein 4 kilometer, rechter is ook eens dicht. En een kapotte vrachtwagen heeft file veroorzaakt op de A15 vanuit Europort naar Rotterdam. En voor de Botlektunnel ook 4 kilometer. Lunch met Jurgen van den Berg. En het Mediaforum doen we vandaag met Annette Bissel... correspondent voor Duitse Media in Nederland... en Peter van der Meers, hoofdredacteur van NRC Handelsblad. De site Follow the Money heeft een index gemaakt... van hoe ijdel de economen zijn die geregeld in de media verscheiden. Dat hebben ze gedaan door te kijken naar hoe deskundig de economen... zichzelf achten op verschillende gebieden. Nummer 1 op die lijst is monetair econoom Wede van Wijnbergen. Hij schaalt zich bij bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsrecht... hoger in dan een professor die op dat gebied actief is... Um, Arnett, bewijs dit maar weer eens dat de brutalen de halve wereld hebben. Nou, dat weet ik niet. Het is gewoon, ik denk ook natuurlijk een gevolg die... Economen waren natuurlijk jarenlang uh, eigenlijk niet op uh, in de media. En die zijn uh, nu sterren geworden door de financiële crisis. Dus ook winnaars van de crisis zou je kunnen zeggen. En uh, dan bewijst het toch meer dat uh, wat, wat voor invloed ook uh, juist televisie heeft. Uh, dat brengt dus ook ijdelheid uh, naar voren. Nou, dat is zijn, natuurlijk wij wij nodigen ze natuurlijk wel allemaal uit. Jullie ook bij de krant, uh, toch? Ja, precies. En het is natuurlijk. Uh, nou, ik, ik ben wel blij dat economen een deel uh, uit maken van het debat en deelnemen beter gezegd aan het, uh, aan het debat uh, want het debat van de jongste jaren uh, is natuurlijk een heel cruciaal debat en je kan uh, ook daar weer kan je zeggen, ja, een debat over de 3% norm van Maastricht, dat kan een heel saai debat zijn maar al dan niet die norm uh, aanhouden, ja bepaalt voor een stuk de welvaart uh, uh, waarin, we, waarin we leven en dan economen die zeggen nee, je mag erboven gaan economen die zeggen nee, je moet eronder blijven is natuurlijk, een, het is een, een, een, een bokswedstrijd die met name televisie en radio dan, dan graag organiseren. Maar, en dan kreeg je een stukje ja, uitvergroting en ja, edelheid. Maar je hebt met, met dit lijstje dus ook... met dus Van Wijnberg is, is, is natuurlijk een prima econoom. Uh, ja. daar, daar zegt niemand wat over. Maar ja. hij, hij, uit, hij laat zich ook wel eens uit over gebieden... waar hij gewoon minder van af weet. En dat is dan toch misschien de drang om op die tv te verschijnen... of op de radio te komen. Ja, maar het zijn natuurlijk ook wij die het altijd vragen aan... Uh, uh, hem, uh, uh, hij staat niet zelf aan de deur van de studio te kloppen om te zeggen mag ik binnenkomen. En zoals altijd, Zweder van Wijnbergen ook. Die komt gewoon goed over op televisie. Uh, die zit dan te, te, te, te, te, te, te grijnzen en te fronsen en te grommen. Durft en, ook wat te zeggen. Durft een wat een te zeggen. Ja. En dus maakt goede televisie. Is die televisie altijd even genuanceerd? Nee, uh, maar het is wel goede televisie. Ja. En dat is nu eenmaal het format waarin uh, hij in dit geval ook gedwongen wordt. En, en, jullie hebben bij de krant Marieke Stellinga... die ja. uh, ook vaak in, in programma's wel uh, verschijnt. Om de... hebben, ja. Zijn er afspraken over? Mag zij dat doen uh, naar, naar eigen inzicht? Hoe werkt dat? Ja, we hebben afspraken dat uh, mensen die uitgenodigd worden voor een programma... het even voorleggen met, uh, aan de hoofdredactie... dan bespreken we of het uh, zinvol of niet uh, zinvol is. Maar we hebben wel graag dat onze mensen op uh, televisie komen... Uh, als het gaat over inhoudelijke debatten of op de komen. Komen. Omdat iemand als Marike is een geweldige econoom, kan het goed uitleggen. En dat is natuurlijk dan ook een, een gezicht van onze krant. Dus dat vinden we ook wel heel fijn. Ah, net is het probleem ook niet dat, dat, laten we zeggen, op die redacties. Er zijn er toch heel veel mensen die daar, uh, laten we zeggen, algemene journalisten zitten. die vaak niet precies achter de komma weten hoe dat dan zit. En dan is het natuurlijk ook heel makkelijk uh, om zo'n uh, econoom uit te nodigen. En, natuurlijk. En uh, je kunt niet goed controleren of die wel goed genoeg is, misschien. Nee, ik heb het. Uh, uh, Jij ja, ik ben dus alleen uh, als, uh, als correspondent in Nederland. En nou, dan moet ik een expert hebben, nou dan, dan uh, moet ik op een gegeven moment, dan loop er jaren heb je een lijstje en dan, dan, dan lees je ook veel en dan kijk je op sites van universiteiten en, maar wat, het eerste wat je doet is eigenlijk collega's vragen en ik denk dat uh, uh, hier bij de NOS bijvoorbeeld dat, uh, redacties dan de economieredacties bellen en zeggen, hey, jullie zijn specialist uh, trouwens nog een ander, niet alleen de economen, maar neem maar de uh, islamdeskundigen, uh, dat vond ik ook zo, dat is een heel goed voorbeeld uh, nou dat was Hans Jansen. Die, ja. die Arabist. Uh, was niet weg te slaan van televisie heel lang. En toen de discussie vorderde. Toen werd ook heel duidelijk. Uh, dat hij überhaupt niet de deskundige was. Want toen kwamen heel veel kritiek. Ook van andere islamdeskundigen. Die zeiden nou. Hebben jullie gezien wat hij publiceert of wat hij doet. Mm -hmm. En toen verbreedde zich de kring ook van deskundigen. En dat is dus niet alleen. Dat wij journalisten of media. Uh, bepaalde deskundigen uitnodigen. Die niet... ...deskundig zijn. Ja. Eh, eh, ook in het geval van, van economen, economen misschien. Maar ook omdat we gewoon... ...de hele grote kring niet weten. Omdat het een wetenschap is die meestal ja. nog achter gesloten deuren plaatsvindt. Peter, jij verschijnt ook vaak in allerlei programma's. Ook hier nu. Hè, als we ja, hebben, van ja, ja, Die moet jij eigenlijk vragen dan. Dat, <laughs> uh... Ik mag het uh, aan ik, de... ik overleg het met de collega's... ...op de hoofdredactie. <laughs> ja. Er nee, ja. dat, dat wordt wel eens gezegd... Hè, nou, ...Van der Meer is ook een ijdele, ijdele man. Want die zit ook maar overal. Ja. En die praat er over, over mee. Wat, wat, hoe hoe kijk nou, je Ik dan? probeer enkel mee te praten over zaken waar, waar ik denk uh, iets over, uh, over te kunnen uh, vertellen. Maar het klopt natuurlijk dat uh, ook ik een stuk het gezicht van de krant ben. En, uh, dus het is ook uh, een beetje, een beetje reclame, dus voor ook een stuk, uh, reclame voor de krant? Het is zeker ook een stuk reclame voor de krant. Daar moet je ook niet flauw over doen. Uh, hoofdredacteuren van, van andere media ook proberen hun medium te vertegenwoordigen. En ik probeer dat met vallen en opstaan ongetwijfeld te doen. En soms, en daar heb je gelijk in, soms denk, denk ik: God, dat had ik nu niet moeten doen. Of dat heb ik ook nu niet goed gedaan. Uh, dat over die die publieke omroep had je niet moeten zeggen. No. <laughs> ik ben een grote liefhebber van de publieke omroep, wil ik ook eens zeggen. Maar van een goede ik, mag publieke ik nou even omroep. Zeggen? Het is ja op zich ook niet ja. verkeerd ijdel te zijn. Nee, zeker niet. Kijk, Het is alleen een beetje flauw als je ijdel bent en dan heb je, er staat daar niets achter. Dan komt er gewoon het nou. grote vacuüm En je vindt het nee, vertellen. Nog, nog even, want voordat we alles in, in, in met Nederland, of, uh, Nederland, België en Duitsland gaan vergelijken, maar hoe is dat in Duitsland? Heb je daar ook een, een rijtje van, ja, in dit geval economen die je altijd in al die programma's ziet? Ja, zeker. Dat zijn altijd, en dan ik, ik, daar word ik dus ook moe van. Dan, dan, dan kijk ik op televisie, dan zie ik weer dezelfde types, of nou. bij talkshows, dan uh, ook dezelfde soort van politici die dan weer iets... Maar het debat wordt in elk land, ook in Vlaanderen... is hetzelfde debat, van, het is altijd hetzelfde kleine kringetje. Maar goed, het komt... Uh, we weten met z'n allen dat de redacties in veel gevallen... zijn zich daar ook van bewust... en zijn voortdurend op zoek naar ja, anderen. Absoluut. Alleen zie je... En bijvoorbeeld Je zag dat met Marike, die een paar jaar geleden... dus Marike Stelling bij ons, die twee, drie jaar geleden nog niemand kende. En plotseling, uh, bij wijze van spreken... vecht een pauw en witte man in de ja. en ja. buitenhof voor haar. Uh, omdat het inderdaad een vrouw is die en inhoud heeft en het goed kan zeggen. En in een aantal gevallen uh, uh, zijn die twee, die twee uh, uh, verdiensten uh, lopen niet parallel. Sommige mensen weten heel veel, maar kunnen het maar niet zeggen. Nee. En anderen, en dat is dan ja. nog een groter probleem, wat, we wat, weten niks en komen wel op tv. Wat, wat ik ook uh. nog, nog interessant vind, als je dat ziet met deskundigen, hoe iemand dan uh, inderdaad op een gegeven moment dan ook uh, op op uh, ja, breder publiek bekend wordt... dat loopt vaak via de kranten. Uh, want daar uh, die kun je deskundigen vragen... die niet media moeten zijn. Die niet ja. onder tijdsdruk en, en, en heel makkelijke taal... iets moeten uitleggen. Ja. En als je dat op een gegeven moment leest... dus als ik bijvoorbeeld NRC uh, iets lees... of ook in de Volkskrant... Ja. en dan denk ik, dat is interessant. Ja. En dan uh, kan ik die bellen... en uh, mm -hmm. dan kijk ik of dat voor de radio... ook inderdaad uh, goed overkomt. We gaan het hebben over taalgebruik. Want krachttermen, ook geldwoorden, ze vliegen in Nederland nog wel eens over tafel. Gisteravond aan tafel van de meest vooraanstaande talkshow van het land... kan je toch wel zeggen, dat is bij Pauw en Even luisteren. Het is toch ook niet helemaal onbegrijpelijk? Dat het zo'n raar na-kutlandje is, wat zo klein is... en wat de hele tijd zegt, jullie doen dit niet goed, jullie doen dat niet goed... Ja, Jullie doen dit niet goed, jullie doen zo niet goed. Ja. Nou, dat woord dus bijvoorbeeld, dat wordt dan gewoon in zo'n talkshow gezegd. Annette, is dat eigenlijk de vertaling in Duits bijvoorbeeld? Nee. Nee, ja, ik zeg als ik dat moet vertalen, zeg ik altijd scheisland. Dus in dit geval, toen ik daarover nadacht, hoe moet ik dat vertalen? scheisland, dan denk ik, wat is het nou? Dat zegt dus een presentator scheisland, dus voor zijn eigen land, wat heeft hij of het woord niet goed gebruikt, of hij vindt zijn land inderdaad zo uh, vreselijk. Uh, dan moet je toch vragen? Um, wat is er met, maar, volgens mij bedoelde hij eerder. Uh, nou, is klein, een klein, klein, onbeduidend klein onbeduidend kikkerland. Ja, ja. ja, ja ik nee, bedoel natuurlijk, natuurlijk dat de Russen het een klein onbeduidend ja. kikkerland ja. vinden. Een kikkerland. Maar dan heeft hij dus. Nou ja, goed. In dit gevaar, maar dat is natuurlijk ook, ook flauw wat ja. ik daarmee doe. Maar, ik heb, uh, maar jij stoort je sowieso heb, aan dat woord, dat dat te vaak aan valt. Aan dat woord natuurlijk als vrouw niet, uh, wat je begrijpt. Uh, maar dat het zo als geldwoord wordt gebruikt, daar stoor ik me inderdaad aan. Want het, uh, ik, ik, ik snap daar niets van. Nee, dat, dat is in het de Duitse taal gebeurt dat niet bijvoorbeeld. Nee. Nee, we niet... hebben andere woorden. Nee. Ik, vind, ik vind het als Vlaming maar... hier in dit land heel boeiend... dat in sommige omstandigheden het veel formeler taalgebruik is. En dan dat je dit hoort. In sommige omstandigheden het formele taalgebruik... dat dus bijvoorbeeld het parlement. Hier in het parlement, in de Tweede Kamer... mag een oppositielid de minister niet rechtstreeks aanspreken. Nee, ga ik gaat voorzitter. Meneer, mevrouw of meneer de minister, denkt u dat? Nee, men moet zeggen aan Dank de voorzitter... Uh, mevrouw de voorzitter, denkt de minister dat? Dat, is, dat haalt heel veel uh, sfeer uit het debat. Heel veel schoen uit het debat. Dan denk ik heel formeel Overigens houdt men zich daar niet aan. Men roept dan wel eens met, dat men miserige mannetjes is en zo. Maar dit is heel formeel, formalistisch. En andere keren heb je dan, zoals gisteravond op tv bij Paul en Witteman... waar dan eigenlijk zonder dat iemand er nog bij stilstaat... kutland geroepen wordt. En dan denk ja. ik van, hé, hey, die twee in hetzelfde land. Dit is eigenlijk wel boeiend. Maar het is precies hetzelfde in, ja. in Duitsland. Maar ik heb dus ja. ook hetzelfde met het parlement. Daar nu, vandaag weer. Er is weer kritiek dat dus de miese mannetjes... He, dat ja. Van Miltenburg daar niet heeft ingered treden in de Tweede Kamer. En uh, ja, niemand die zich stoort over al die, die taargebruik... Uh, ja, uh, in de media of in de, op televisie. En ik, wat ik trouwens ook vind... is, is niet, niet per se dat er uh, uh, ja, gescheeld woorden <lacht> zijn... maar wat ik erg vind is... Nederland heeft namelijk een traditie van prachtig taargebruik. Grappig taargebruik. Ze kunnen spelen met de taal, de woorden, Juste. juist in Amsterdam. En dan denk ik... Uh, Wees creatief, kom ah ja, daarmee op. Dat ja, vind, ik, vind ik zo dat, geweldig. Dat, dat dat dat ook, dat komt, maar dat he? gebeurt natuurlijk ook. Maar dat is, dat is de ene kant. De andere kant is denk ik wat jij zegt. Want zou bijvoorbeeld dat in, in Vlaanderen kunnen? Een talkshow-presentator die zoiets zegt? Nou, het is een paar, uh, in een paar jaar geleden... zou de, zo de, zo men zich nog aan geërgerd hebben. Vijf tot tien jaar geleden. Nu is er ook in Vlaanderen een, uh, zeg maar een verhuwing van de zeden. Uh, ook wat dat, uh, nou, dat Paul de Leeuw bij jullie is geweest. Onder meer door Paul, Paul de Leeuw, Maar ook is er nogal wat wat inheemse Vlamingen... die dat ook uh, zonder uh, veel problemen doen. Ja. Ja. Nog, nog even over de discussie over Zwarte Piet. We hebben er gisteren een standpunt erin over gemaakt. Nou, het is ongelooflijk hoeveel reacties daarop gekomen zijn. Dat hebben we in tijden niet meegemaakt. Zoveel bezoekersaantallen. Um, Arnett, aan, aan Amerikanen valt ons Sinterklaasfeest niet uit te leggen. Hoe leg je dat in Duitsland uit? Ah, heel lastig. heel lastig. Met name de rol van Zwarte Piet. Uh, nou ja, dat is niet, haast niet uit te leggen. Want, er uh, komt ook met één in Duitsland, wordt dan gezegd. Ik doe het dus ook berichten over al jaren. Over de, sinds de discussie bestaat. Het uh, is haast niet uit te leggen. Nou, ik zeg dan, ja, dat hulpje wat, de, we hebben wel dezelfde traditie van uh, Nicolaus, die Knecht Ruprecht had. Uh -huh. Met de Roe. Die in Nederland, uh, nou ja, vroeger ook was, uh, tot ruim 100 jaar geleden. En dan kan ik zeggen, nou, die is vervangen, die Knecht Ruprecht, die strenge meneer, door, uh, uh, ja schattige grappige helpers en dan kom ik naar nou, design dus maar eigenlijk begrijpen ze dat aangemaakt. allemaal niet. Nee, zij vinden het ook wrang. Ja. Ja. Hoe sta jij erin, Peter? Ja, wij zijn ook in Vlaanderen een hele grote vierders natuurlijk, dus ook bij ons is die traditie heel groot. En ik moet zeggen, ik heb jarenlang uh, om mij een beetje uit dit debat te, te, te houden gezegd, ja, maar het is eigenlijk een witte man die toch door de schouw is gezakt en zwart is van roet, maar dat verklaart dan niet dat hij dikke lippen heeft en een beetje dommig praat. Nee. Dus uh, in, die zin, uh, uh, in die zin ben ik, en we ik hebben op de redactie ik. nog een, een discussie over gehad een paar dagen geleden en uh, uh, ben ik meer en meer uh, overtuigd van de argumenten van de mensen die zeggen van, moeten we hier niet mee ophouden, dat het argument van traditie, het argument van traditie werd ook in Spanje gebruikt voor de stierenvechten en ja, er is traditie aan de andere kant, uh, denk ik echt als zoveel mensen zich gekwetst voelen daardoor ja, dat je dit niet uh, kan van tafel vegen met god, dit is hier een traditie voor oh. kinderen uh, rond 5 december en het ja, wordt in ook... de media vaak afgedaan ja, het is een non-discussie, dat, dat we ja. zagen we, wij deden het gisteren standpunt.nl, dan krijg je toch mensen die dat zeggen, ja pa, dat, dat is gewoon al jaren zo en daar moeten we ja. gewoon niet over hebben, wat, wat vind je daarvan? Nou, ik wil gewoon even maar terug gaan naar het begin van ons gesprek... over de, die, die, die spot, uh, die donorspot... nodeloos... Uh, uh, kwetsend. kwetsend voor die uh, treinmachinisten. Uh, en dan wordt meteen gereageerd als een groep zegt, nou, we voelen ons daardoor gekwetst. Hier is een hele grote groep mensen die trouwens, voor hun is Zwarte Piet uh, uh, voor, voor Zwarte Nederlands alleen een symbool voor, omdat ze zich sowieso in Nederland toch achtergesteld voelen en zeggen, wij zijn eigenlijk nog... Min of ja. meer tweede rangs burgers. En moet je dat dan niet ook een keer serieus nemen? En daar wordt dus. Uh, kijk, in één uitzending hè, heb je dus twee van die onderwerpen waar je dus eigenlijk zegt: Nederland meet toch vaak met uh, twee maten. Ja, duidelijk. Uh, dank dat jullie hier waren voor het medeforum. Annette Beersel en Peter van den Beekel. Dit is Radio 1. Lunch. Maar we gaan snel door naar de Nationale Nieuwsquiz, want het is vrijdag. Ja, je weet het nooit. Dan kan het wel zo een uh, beslissingsronde worden. 96 punten, dat is de topscorer deze week. En Gerdien Verhagen uit Nijmegen is 52 jaar. Die gaat proberen uh, nog even dat aantal aan de kant te zetten. Zo is het, hè? Ja, dat ga ik inderdaad proberen. Hartelijk welkom. Uh, sport veel, hè, in de vrije tijd? Probeer het veel te doen, ja. Wat Hartlo voor sport? Hardlopen, tennissen, hardlopen. wandelen. Oké, okay, en afduskiën. het is een beetje de gezin draaiende houden... Ook dat, ook dat. Twee kinderen zijn er nu ook bij, hier in de studio. Dus dat Kijk is, aan. Ja. En ook nog het nieuws een beetje volgen. En we kijken of ja. dat een beetje gelukt is. Dan Eerst dan. maar eens even de nieuwsfactor bepalen. De Nationale nieuws. In Den Haag is gisteravond ingebroken in een woning... die beheerd wordt door de Russische ambassade. De deur stond daar gewoon open. En later ging die gauw dicht. De regisseurs en de meneer van de Russische ambassade... die hadden ons inmiddels ook opgemerkt... En die vertelde dat we toch echt niet naar binnen mochten. En verder vertelde ons ook niks. Prachtig. Begeleid door de Hunters met Jan Akkerman op gitaar. Russian Spy and I. Ja. Volgens minister Timmermans is het een normale inbraak. Maar wel erg opvallend gezien alle Nederlands-Russische perikelen van de afgelopen tijd. Vraag 1. Het huis aan de Haagse Bandstraat staat bekend als een voormalig hoofdkwartier. Van welke dienst? KGB? Dat is goed. Minister Timmermans betreurt de inbraak en is direct een onderzoek gestart. Vraag 2. Als het aan Timmermans ligt... dan gaat het bezoek van koning Willem-Alexander vooralsnog gewoon door aan Rusland. Voor wanneer staat dat bezoek gepland? Uh, 9 november. En dat is goed. Hij wilde wel eerst de uitkomsten afwachten van het onderzoek... naar het uh, bejegenen van onze tweede man op de ambassade daar. Vraag 3. Daar hoort een geluidsfragment bij. Luister goed. Hey, geklopt! De discussie is er weer. Zwarte Piet is racisme. Vorig jaar waren er al demonstraties tegen Zwarte Piet... maar nu is er dus bezwaar gemaakt. Hey, wordt het Zwarte Pietenkortom is weer begonnen. Volop discussie over Zwarte Piet. Over de intocht. In welke stad werd gisteren een hoorzitting gehouden? Amsterdam. Dat is goed, want 21 Amsterdammers maakten bezwaar op een officiële hoorzitting... tegen de intocht van Sinterklaas en Zwarte Pieten. Vraag 4. Hoe heet de Amsterdamse kunstenaar die het initiatief nam voor deze actie? Daar heb ik geen idee van. Ik zou het niet weten. Quincy Cario heet hij. Waarschuwde de gemeente gisteren voor de negatieve effecten van de intocht... op de internationale betrekkingen van de stad. De openlijke discriminatie leidt tot internationale weerzin, zei hij. Vraag 5, een geluidsfragment. Wie is dit? Ja, als je de, de omgeving hier ziet... Ja, dan krijg je echt zo'n zo sprookjesachtig plaatje. Krijg je dan. Uh, dus in, in, in ons hoofd hebben we het helemaal zitten. Dat is er Ritsma. En dat is goed. Hij vertelt hier over zijn schaatsdroom die uitkomt. Namelijk dat er geschaats gaat worden op een sprookjesachtige locatie. En dat is vraag 6. Over welke locatie gaat dat? Uh, het Olympisch, Olympisch Stadion. In Amsterdam, ja, ja, dat is goed. In februari worden daar de Nederlandse kampioenschappen allround en het NK Sprint verreden. Gaat heel goed tot nu toe. De laatste vragen zijn wel weer aan toe. Maximaal vier punten te verdienen. Aanwijzing over een persoon uit het nieuws. En de vraag is heel simpel. Wie wordt hier bedoeld? Het gaat dus om een persoon en niet om een onderwerp. Als u het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. Vier. Ik heb niet veel issues. Drie. Nu ben ik echt op een keerpunt beland. Twee. Ik ijverde voor meer democratie binnen de PVV. Stop. Ik denk Brinkman, maar ik weet het niet. Nou, nou dat is goed gedacht. Zeker. Want uh, de laatste aanwijzing was... Uh, um, uh, even kijken. Uh, vandaag maak ik bekend... dat ik weer een nieuwe politieke partij ga oprichten. Veel issues. Hij gaat een one-issue partij oprichten. Dus veel issues heeft hij niet. Ja. En die uh, vorige poging van hem... dat heet het democratisch-politiek keerpunt. Dus je kunt zeggen dat dit een echt keerpunt is. Hij was binnen de PVV erg actief om die boel daar wat democratischer te maken. Hero Brinkman, dat is de naam die we zochten. Uh, we komen op 7, dat betekent dat er 14 nodig zijn uh, om te kunnen winnen. 14 goed betekent winnen. En mijn zoon die zegt zelf ook, man zegt die, het is gewoon verschrikkelijk. Waar is nou al dat geld gebleven dan? Nou? Op elke hoek van de straat staat een dealer nou. Ik moet u dus zeggen dat ik uh, nog van de hoed, nog van de rand weet. In Stand.nl, straks om half twee, krijgt u de kans om mee te praten over het nieuws van de dag. Vandaag luidt de sterren. Het stunten met plofkip moet stoppen. Supermarkten stunten steeds vaker met uh, goedkope plofkip. Dat blijkt uit onderzoek van de stichting Wakker Dier. Winkels als Albert Heijn, C1000 en Plus maken veel meer reclame dan vorig jaar. Dan moeten de supermarkten stoppen met het reclame voor, uh, maken voor plofkip. Of is de biologische variant veel te duur? En zullen consumenten altijd behoefte hebben aan een goedkoop stukje kip? Het stunten met plofkip moet stoppen. Dat is de stelling. U mag zeggen of u het ermee eens bent of meer oneens. SMS dat dan naar 7070. Kost 50 cent. U mag gratis bellen. 0800 1101. U mag stemmen op onze website, www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met hekje Stampunt. Zometeen de ontknoping van de Nationale Nieuwsquiz. Wie wordt de winnaar? Misschien wel Gerdien, de kandidaat van vandaag. Eerst Squeeze. In the incense, He let's loose all the horses when the corporal is asleep And he wakes to find the fires dead and arrows in his axe And David Crockett rides around and says it's cool for cats, it's cool for cats Ooh. The Sweeney's doing nightly 'cause they've got the word to go They get a gang of villains in a shed up that he throw They're counting out the fivers when the handcuffs lock again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 Weet je dit? Uh, dit was een liedje uit de jaren 70, 1979 om precies te zijn. Een groep Squeeze en Cool for Cats. We gaan de ontknoping meemaken van de Nationale Nieuwsquiz van deze week. De hele week al staat hij bovenaan. Milan Mulder uit Tilburg met 96 punten. Uh, daar staat hij ook nu nog steeds. Maar nee. er is iemand die daar wat aan kan veranderen. Gerdien Verhagen, 52 jaar uit Nijmegen, de kandidaat van vandaag. Net 7 in deel 1. En we hebben uitgerekend dus dat dat betekent dat u er maar uh, 14 goed hoeft te hebben. Nou, dat kan. Maar 14. Nou ja, goed. Dat is gewoon binnen de tijd die we hebben mogelijk. 90 seconden. Ik stel de vraag. U mag er niet doorheen praten, dan het antwoord. Of pas, daar komen ze. De nationale nieuwsquiz. De oud-directeur van welke levensmiddelenfabrikant steunt het Hitler-regime? Utke. Dat is goed. Vervuilde buitenlucht is gisteren officieel geclassificeerd als veroorzaker van wat? Kanker. Longkanker is het. Welk land stelt een belasting in op ongezond eten en drinken? Pas. Als Mexico een man uit Drachten is opgepakt... omdat hij onophoudelijk welk telefoonnummer belde... 112. Goed, hoe heet de president die gisteren de paus heeft uitgenodigd... voor een bezoek? Bas. Abbas. De directeur van welk vervoersbedrijf liet gisteren aan de Tweede Kamer weten... treinen te willen aanbieden voor het Vira-traject? Arriva. Goed, een schoonmaker in België staat terecht omdat hij wat had gestolen? Diamant. Goed, welk land wil met Brussel overeenstemming bereiken... over reizen naar de EU zonder visum? Pas. Rusland, de Raad van Bestuur van welke bank krijgt geen bonus meer? Rabo. Goed, volgens berekeningen van het CPB levert het begrotingsakkoord geen 50.000 extra banen op. Hoeveel wel? 40.000. 20.000. De Tweede Kamer besloot gisteren definitief van wie vanaf 2015 verantwoordelijk wordt voor de jeugdzorg. Gemeente. Dat is goed. Welke tennissen kwam gisteren bijna te laat voor een koninklijke onderscheiding door een onverwachte dopingcontrole? Murray. Goed, welke kredietbeoordelaar zijn gisteren zorgen te houden over de Nederlandse economie? Pas. Fitch, welke Britse documentairemaker krijgt een Prix europa voor zijn oeuvre? Ik heb het gelezen, ik weet niet pas. David Attenborough, koningin Maxima... opent vanmiddag een tentoonstelling in het Stedelijk Museum... over welke Russische kunstenaar? Malevich. Goed, dankzij wat hebben een moeder en een zoon uit India... elkaar na 22 jaar teruggevonden? Tatoeage. Goed, hoe heet de bloemenveiling die 200 banen schrapt? Als meer. Dat is niet goed, het is Flora Holland. Ja, um, even kijken, want... We hadden nog even die ene vraag over uh, kanker. Maar ik neem aan dat die goed gerekend is, hè, jury? Het was longkanker officieel. Maar uh, kanker is, ja. een, uh, longkanker is natuurlijk een vorm. Maar dan nog, uh, zijn het er veertien? Uh, nee, dat denk ik niet. Milan. Milan Mulder uit ja. Tilburg. Goedemiddag. Hallo. goedemiddag. Tot nu toe was jij de man met 96 punten en de hoogste score. Heb je mee zitten schrijven? Ja, ik, nou, ik heb wel een beetje meegeluisterd. Maar voor mij heb ik wel de hoogste score. Ja, denk je dat? Ja, 10 groep, 9 nee, groep. Dus het waren er geen 14 volgens jou? Nee, volgens mij niet, nee. En volgens jou ook niet, hè, Gerdien? Nee, ik denk het niet. Volgens mij ook niet? Nee. nee. Jammer. Je zat in de buurt, tien uiteindelijk. Ja. Mooie score. Ja, 10 x 7,70. Ja, op zich helemaal niet verkeerd. Maar ja, die, uh, die Mulder kwam uh, nog die even bij Ja, Milan voorbij. had het goed gedaan. 96. 96. Ja. Ja. Dus het midden Dus helaas kan ik je naar Nijmegen alleen maar meegeven... de kaarten voor beeld en geluid. De lunchradio, de mok en de lunchbox. Nou, hartstikke bedankt. Maar je hebt het goed gedaan. Dank je. En dat betekent dus dat we een winnaar hebben. Milan Mulder dus uit Tilburg. Milan, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ik kan het geld goed gebruiken. Dus, uh... Ja, wat ga je ermee ja. doen? Ja, ik moet nog een wintersport afbetalen, dus... Uh... Die moet je ja, nog betalen. ik ga op, op Wintersport. Ja. Ja, ja, ik ga op Wintersport, dus ja, daar hebben we wel geld voor nodig. Nou, dan gaat het een beetje naar de, de hoe heet dat, uh, naar, uh, hoe zeg je? De ski. Ja, de ski. Ja, Ik wil niet op het woord komen. Ah. <laughs> ik heb voor deze uitzending al een vrijdagmiddag cocktail genomen, dus daar komt dat verschil van. Maar goed, daar zal het dan op gaan, aan de ski. Nou, als je daar de hellingen afdaalt en dan daarna een lekkere gluwein neemt, denk even aan ons, hè. Ja, dat zal ik zeker doen. Gefeliciteerd nog een keer. Hij is de winnaar van deze week ja, ja. van de Nationale Nieuwsquiz. Milan Mulder dus uit Tilburg. Um, wij gaan even plaatsmaken voor het NOS Journaal. Dat komt eraan om precies één uur. En dan melden wij ons terug met een werklunch. Dat gaat dan zijn met Jorike Smal. En u denkt Jorike Smal, Jorike Smal, Jorike Smal. Zij werkt bij Artsen zonder grenzen. Met haar dus een werklunch zometeen. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. En CRV. Zometeen om twee uur in. Vrijdagmiddag Live. CNV, Jaap Smit. De redelijke vakbondsvoorzitter. Laten we dan nou niet gaan lopen stamvoeten op het Malieveld, maar laten we om de tafel gaan zitten. Rubrieken van Bert Brussen, Frits Barend en Justus van Oel. Veel satire. Maya voorspellen einde der tijden op 20 mei 2015. Ja, dan kan ik niet. Dat komt mij heel slecht uit. En live muziek van The Kick. Simone, Simone. Kom langs in de kroon in Amsterdam van 2 tot half 5 bij Radio 1. Vrijdagmiddag live. Het nieuws van alle kanten.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 Zweden houden van comfort. Nu verkrijgbaar op onder andere de Volvo XC60... via uw smartphone te programmeren parkeerverwarming voor maar 995 euro. Nu, tijdelijk bij iWish Opticians. Alle brillen van de meeste ontwerpers als Bos Orange en Gent met 100 euro korting en toegang tot het Rijksmuseum. Vraag naar de voorwaarden. iWish Opticians. Meer oog voor jou.